Zes uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. Met straks in het NWS Radio 1 journaal de Europese ministers... die in Luxemburg bijeen zijn om een antwoord te geven... op de vluchtelingentragedie van Lampedusa. Eerst het NWS journaal, Jeroen Tjepema. Rusland is zeer teleurgesteld in de Nederlandse reactie... op de aanhouding van een Russische diplomaat. De beschonken diplomaat werd afgelopen weekend... door de politie opgepakt in zijn woning in Den Haag... omdat hij zijn kinderen zou hebben mishandeld. De Russische president Poetin eiste vandaag excuses. Maar het staat voor Nederland nog niet vast of de diplomatieke onschendbaarheid van de Rus is geschonden. De zaak wordt eerst onderzocht. Welke stappen Moskou nu zet is onduidelijk, volgens consument Geert Koerkamp. Er is niet gezegd van tevoren van wat voor sancties er eventueel zouden kunnen worden uitgevoerd als Nederland niet tegemoet zou komen aan de eis van Rusland. Aan de andere kant uh, is het ook duidelijk dat, dat Rusland niet, niet, niet gebaat is bij een, bij een groot internationaal diplomatieke conflict te meer met Nederland Dat een van de belangrijkste investeerders is in Rusland.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 Groot-Brittannië en Iran zoeken diplomatieke toenadering tot elkaar. Dat blijkt uit de uitspraken van de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Heek. Die zegt dat de landen proberen de relaties te verbeteren. Uiteindelijk kan dat leiden tot de heropening van de ambassades. De diplomatieke relaties werden twee jaar geleden verbroken. Heek zegt wel dat Iran het nucleaire programma substantieel moet veranderen... voordat de sancties tegen het land versoepeld kunnen worden. Bij ProRail verdwijnen 600 banen. Bij de spoorbeheerder werken nu nog 4000 mensen. Volgens de vakbonden is vandaag bij de CAO onderhandelingen afgesproken... dat de banen de komende drie jaar op natuurlijke wijze zullen verdwijnen. ProRail zelf zegt dat de reorganisatie geen gevolg zal hebben... voor het onderhoud aan het spoor. Volgens een woordvoerder verdwijnen er alleen kantoorfuncties. Eerder dit jaar was al bekend geworden dat ProRail vanaf 2015... jaarlijks 250 miljoen euro moet bezuinigen.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 Het Openbaar Ministerie had een boete van 1250 euro geëist... om een signaal af te geven dat het gedrag van de jongen onacceptabel was. Het Nederlandse bedrijf Imtech wil zo snel mogelijk af... van de sponsorcontracten in het Duitse voetbal. De technologische dienstverlener sponsort nu Bayern München... en het stadion van HSV, het vroegere Volksparkstadion... heet zelfs de Imtech Arena. De topman vindt het nu ongepast om de naam op een stadion te hebben staan... terwijl er bij Imtech fors wordt gereorganiseerd. In totaal geeft het in Gouda gevestigde bedrijf 10 tot 15 miljoen euro per jaar een voetbal uit. Het weer. Vanavond gaat de bewolking weer overheersen. En vooral in de nacht kan er verspreid wat regen of motregen vallen. Het koelt daarbij af naar 14 tot 12 graden. Morgen trekt de neerslag weg en is het eerste tijdje droog. Later volgen er vanuit het westen weer buien. En dan wordt het 15 of 16 graden. De verkeersinformatie krijgt u van Wijnaldsman. Er ja, zijn nogal wat aanrijdingen geweest deze avondspits, Vandaar dat de files maar moeizaam gaan oplossen. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... daar staat tussen knopen Prins Klausplein en dorp. 9 kilometer file. De linker is dicht na een aanrijding flinke problemen rond Goes na verschillende ongelukken. Het grootste probleem zit hem op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen. Er staat tussen de afrit Capelle en knooppunt De Poel 8 kilometer stil. De weg is daar helemaal dicht na een ernstig ongeluk. Er is nu technisch onderzoek. Dat gaat toch urenlang duren. Dus het verkeer dat moet omrijden. en Dat doet het massaal via de N256. en Vandaar dat daar een hele lange file staat richting Zierikzee bij Goes 5 kilometer. De andere kant op is helaas ook een ongeluk gebeurd vanuit Vlissingen. Tussen Heinkensand en, Sand en de, knoop in de Pool poel inmiddels 5 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Dat was een ongeluk in de kijkersfieden. Verder valt nog op de file op de A76, Belgische grens richting Heerlen. Tussen Stein en Spouwbeek, 5 kilometer na een ongeluk, maar daar is de weg weer vrij. Ik ben Hans Dulver, tenor saxofonist met een swingende rechter hersenhelft. De kant voor creatief zijn.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 8 over 6 goedenavond. Het nieuws het komend half uur als resultaat van praten. Veel praten. Praten bijvoorbeeld met harde taal over een gearresteerde diplomaat uit Rusland. Praten over eenzaamheid in het Turkse deel van Deventer. Praten ook over de tragedie bij Lampedusa. Such tragedies will not happen in future. This is most important goal of all our meetings. De Europese ministers praten met elkaar in Luxemburg over het Europese migratiebeleid. Het nieuws. Ze willen na al die woorden nu ook daden. En daarbij gaat het in Luxemburg om de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. Die praten dus over die ramp bij Lampedusa, waar donderdag minstens 250 bootvluchtelingen verdronken. In Luxemburg ook verslaggever Gert-Jan Dennekamp. Gert de commissaris voor Binnenlandse Zaken, Cecilia Malmström, wil dat Europa meer gaat doen om vluchtelingen in nood te redden. Wat is haar voorstel? Ja, er moet eigenlijk een soort Europese reddingsmissie komen. Een missie van Cyprus tot Spanje. De hele Middellandse Zee moet worden afgezocht. En de boten die daar worden aangetroffen... en de mensen die daar worden aangetroffen moeten worden gered. En op die manier wil zij voorkomen dat er nog meer mensen sterven... in de Middellandse Zee op zoek naar uh, vrijheid. Vluchtelingen die vanuit Libië of Tunesië of van elders een boot pakken om uh, in Europa, het zuiden van Europa, te landen. Dan is het wel belangrijk voor Italië om hulp te krijgen, dat vragen ze ook. Ze willen dat de bootvluchtelingen worden verdeeld over alle EU-landen. Krijgen zij hun zin? Nee, op dat punt uh, zullen ze zeker niet hun uh, zin krijgen. Omdat uh, er ook landen zijn, bijvoorbeeld Duitsland, die zegt... wij doen al genoeg voor de opvang van vluchtelingen als in Italië... Aankomen, dan is Italië verantwoordelijk van de af, voor de, de afhandeling daarvan. Die moet de asielvragen beoordelen en deze mensen opvangen. Maar uh, inderdaad, de Italiaanse minister voor Binnenlandse Zaken uh, Alfano... die heeft gezegd, wij hebben al duizenden mensen gered uit de zee... en we vragen nu om hulp van Europa. Nou, die hulp die zal er komen als het gaat om de bescherming van de buitengrenzen. Uh, uh, verwacht wordt dat de Europese ministers wel zullen instemmen met een plan om in ieder geval... meer capaciteit vrij te maken om uh, ja, de mensen die nu nog op zee zijn op te pakken... en uh, te voorkomen dat uh, ook zij zullen sterven in de poging uh, Europa te bereiken. Europa moet de handen ineens slaan. Daar in Luxemburg komen de ministers straks naar buiten. Wellicht met nieuws, dan horen we dat misschien nog even van jou, Gertjan Dennekamp. We gaan naar Straatsburg, naar VVD-Europarlementariër Jan Mulder. Goedenavond. Goedenavond. Dit plan zoals dat besproken wordt in Luxemburg. Gaat het werken? Ik weet niet precies wat er het plan nu is... maar we gaan morgen gaan wij in het Europees Parlement een voorstel bespreken... wat ik namens het Europees Parlement mocht onderhandelen. En dat gaat over de betere bescherming van de buitengrenzen. En een van de dingen die erin staat... is dat het, leven, het redden van mensenlevens moet prioriteit krijgen. Er wordt Europa wordt ingedeeld met groene buitengrenzen. Weinig problemen. Oranje buitengrenzen. Iets meer problemen. En rode... Buitengrenzen waar veel problemen zijn. Ik denk dat dat de Middellandse Zee is. Dan is het de bedoeling dat een organisme, een agentschap in Frankfurt. in uh, Warschau, uh, uh, Frontex. een uh, advies gaat geven van. zo uh, zoveel is er nodig om dat adequaat te doen. Als bijvoorbeeld Italië of Spanje dat niet alleen kan. dan worden andere landen opgeroepen om daaraan mee te helpen. met boten beschikbaar te stellen en dat soort dingen. Ik uh, verwacht. Ik hoop dat het donderdag zal worden aangenomen. En dan zou het 2 december van dit jaar in werking kunnen treden. Waarom heeft het zo lang geduurd? Want het is niet voor het eerst natuurlijk dat er geroepen wordt... om eendrachtige samenwerking om dit soort rampen te voorkomen. Nou, in Europese termen is het, het zal u misschien verbazen... maar is het snel gegaan. Er was uh, in december een verzoek van de regeringsleiders onder leiding van meneer Van Rompuy... om zoiets te, voor te stellen door de commissie. De commissie heeft het voorgesteld in mei... En minder dan een jaar later hadden wij een akkoord met raad en parlement... om dat uit te werken. En daar dus, wordt nu donderdag over gestemd. Dus, dus voor Europese dus, begrippen een, een snelle gang van zaken. Maar neem niet weg dat die uh, samenwerking... Um, wellicht al beter had kunnen worden geregeld. Het gebeurt nu, iedereen komt nu bij elkaar... van we moeten wat doen, we moeten wat regelen. Er gaan afspraken worden gemaakt. Maar is dan ook inderdaad de hulp daar... de middelen daar en de financiën daar... om ook inderdaad daadwerkelijk die controle... het traceren, het identificeren en het redden... van vluchtelingen inderdaad op te vangen? We hebben een budget voorzien... wat wij hopen dat adequaat is. Maar dat weet je nooit, dat zal de praktijk uitwijzen. Wat betreft Frontex in, in Warschau die heeft al een record om uh, bepaalde landen te hulp te komen. En ik zou niet weten waarom dat in het geval van Middellandse Zee ook niet zou kunnen. Maar ik begrijp dat ik Frontex geweest... beschikt over vier schepen, twee helikopters en twee vliegtuigen. Is dat voldoende voor de hele ja, Middellandse Zee? Nee, nee, dat is bepaald niet voldoende. Maar uh, niets weerhoudt Frontex om aan andere landen te vragen om ook materiaal beschikbaar te stellen. En dat doet Frontex ook. En ook, uh, ik ben aan de Griekse-Turkse grens geweest... en daar ben ik Nederlandse ambtenaren tegengekomen... die uitgeleend waren om de Grieken te helpen om de grens te bewaken. Dus het, uh, in de praktijk werkt het in bepaalde gevallen al. En ik zou niet weten waarom het in het geval van de Nederlandse zee... niet zou kunnen werken. Nou, In ieder geval is de praktijk de afgelopen jaren gebleken... dat het niet heel erg goed werkt omdat er heel veel mensen om het leven komen. Als nu die zaken beter geregeld gaat worden... denkt u dan niet dat er misschien heel veel meer mensen aan boord... van zulke bootjes zullen stappen als ze weten... dat ze straks door die samenwerking van Europa sneller worden opgekomen? Dat zou best kunnen, maar we hebben ook voorzien... in die nieuwe Eurosoeren-verordening die we binnenkort hopelijk gaan aannemen... dat wij veel beter contact zullen opnemen met de buurlanden van de Europese Unie. Het is de bedoeling dat in de ambassades van de Europese Unie... en in al die Middellandse Zeelanden dat er bepaalde contactpersonen komen... die de vluchtelingenstromen in de gaten houden... en ook contact met de regeringen ter plaatse opnemen wat we eraan kunnen doen. Want wij moeten vooral iets doen aan die mensen die rondselaars... die, die mensen-smokkelaars... En die laten zich fors betalen om mensen op wankele bootjes te zetten. En, en vervolgens die in gevaar te brengen. En, en ik denk dat die mensen vooral moeten worden aangepakt. En dat kan alleen maar met samen medewerking van de regeringen van de betrokken landen. En die samenwerking die gaat nu ook ontstaan donderdag in het Europarlement. Op dit moment de Luxemburger, de ministers van uh, Binnenlandse Zaken en Justitie. Uh, dank voor deze toelichting van deze stap, VVD-Europarlementariër Jan Mulder. We gaan naar Den Haag een, uur, een dik uur geleden zijn op het ministerie van Financiën... de onderhandelingen hervat tussen minister Dijsselbloem... en de financiële woordvoerders van GroenLinks, D66, ChristenUnie en SGP. Voor aanvang van het overleg klonken die Kamerleden voorzichtig. We hebben gisteren met elkaar gesproken en er lagen een aantal inhoudelijke memo's. En daar hebben we vragen over gesteld en die zouden vandaag worden aangescherpt. Zo meteen gaan we spreken over de kooprecht van gezinnen. De kabinetsplannen op dat punt moeten echt fors aangepast worden. Ja, het wordt een spannende middag volgens mij. En, uh, ja, wij vinden in ieder geval dat het gezin er beter uit moet komen. Ik hoop dat we een stapje verder komen. Uh, tegelijkertijd ligt er ontzettend veel uitzoekwerk, ontzettend veel technische uh, analyse. Wat gaan we nu eerst doen? Uh, laten we ons niet vastpinnen op een specifieke dag. Uh, wat ons betreft, hoe eerder hoe beter. Maar inhoud voorop. Dus het kan heel snel zijn gaan als ze ons tegemoet komen. Dus dat ga ik nu zo even horen. Het zal geen eindplaatje zijn. Hè? Dit is gewoon één stapje in het proces. Eén stapje in het proces, een klein stapje, zegt Jesse Klaaf van GroenLinks... maar grijpt Boer bij dat departement van Financiën. Er komt dus vanavond nog geen duidelijkheid. Nee, dat is niet de verwachting, maar wel een beetje duidelijkheid, denk ik. Want er zijn rekensommen gemaakt door het ministerie van Financiën. Rekensommen naar aanleiding van al die wensen die de partijen hebben ingediend, die oppositiepartijen. En die liggen dus hier op tafel. En dan weet je dus ook wat bepaalde maatregelen kosten of wat ze opleveren. Dan kun je koopkrachtplaatjes maken voor eenverdieners, voor grote gezinnen. Kun je kijken of de banen bijkomen of er als de druk echt afneemt. Nou, dat wil niet zeggen dat als die cijfers nu vanavond op tafel liggen... dat ze er dus meteen uit zijn. Maar ze kunnen dan wel betere keuzes maken. Dus ze zijn dan wel een stap verder. Want dat zijn de grootste struikelblokken? Nou, uh, niet alleen dat. De financiële dingen zijn natuurlijk heel belangrijk... en kunnen struikelblokken zijn. Maar er zijn nog twee andere grote vragen. En die ene gaat over het sociaal akkoord. Het akkoord he, van het kabinet en de werkgevers en werknemers. D66 wil daar nog steeds aanpassingen. En het kabinet is niet zo scheutig. Dus waarschijnlijk komt er vanavond behalve een financiële tafel waar ze over de rekensommen praten, nog een tweede tafel. En daar wordt dan gesproken over het Sociaal akkoord met minister Asje van Sociale Zaken. En een andere vraag die nog steeds op tafel ligt eigenlijk is, kun je nou als vier oppositiepartijen uh, uh, samen een akkoord sluiten met het kabinet als een van die partijen zegt ja, ik doe niet mee met die 6 miljard extra bezuinigen. En dat is GroenLinks, hè? die wil zich daar niet aan committeren. Nou, die vraag moet ook nog beantwoord worden. Hoe, men, hoe gaat men daarmee om? Er wordt ook wel gesuggereerd dat straks een akkoord komt en een dan lees je nergens dat bedrag van 6 miljard terug. Dus dat wordt dan een beetje weggemoffeld. Dat zou een uitkomst kunnen zijn. Nou ja, dat, dat moet allemaal nog blijken de komende tijd. Maar ondanks al die hobbels... is minister Dijsselbloem van Financiën... die die onderhandelingen allemaal moet leiden... nog steeds behoorlijk optimistisch. En hij ziet echt een akkoord in het verschiet... zei hij vanmiddag bij de collega's van RTL. Maar het betreft zo snel mogelijk. Uh, en we zijn ook al echt een heel eind. Dus uh, we naderen de eindstreep, hoop ik. Ik ga er geen eh, datum op plakken. Uh, moet het proces ook niet onnodig onder druk zetten. We hebben allemaal hetzelfde gevoel dat we er uh, dichtbij zijn. Uh, we kijken even hoeveel tijd het nog nodig heeft. Uh, ik hoop in ieder geval deze week. In ieder geval deze week. Nou, we gaan het zien. Uh, Waarschijnlijk niet vanavond, maar geen boer. Maar uh, we zijn erbij. Dankjewel de verkeersinformatie. Ja, het schiet niet echt op in deze avondspits. Want er gebeuren steeds weer ongelukken. Nu weer op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Veroorzaakt 13 kilometer file. Het, vanaf Rijswijk tot aan Zoeterwoude Dorp. De linkerrijstrook is dicht. En een verkeerschaal rond Goes. Want de A58 naar Vlissing is al een lang dicht. Bij Goes, bij Knoop en de Poel. Na een ernstig ongeluk. Ja, omrijden dat moet toch via lokale wegen. En dat gaat zeker niet filevrij. Op de A58 vanuit Bergen op Zoom. Staat inmiddels 7 kilometer voor Knoop en de Poel. Stel ik rij iemand aan... En die loopt letsel op. Dat is de promo die je zou gaan horen. Maar ik zou hem graag even willen inluiden. Want uh, het is de promo voor een nieuwe universiteit. Een universiteit op internet. Die wordt vanavond geopend door de minister van Onderwijs, Jet Bussemaker. De naam van de universiteit, de Universiteit van Nederland. Gratis videocolleges. En laat maar komen die promo. Stel, ik rij iemand aan en die loopt letsel op. En het enige advies dat je dus als sprakelijkheidsjurist kan geven aan de automobilist. Achteruit door overheen. Uitgeven van 1 euro aan belastinggeld kost veel meer dan die 1 euro. Als de oestrogenen door hun jagen, dan kleuren die genitale regio's, die anale regio's, die kleurt fantastisch rood. En dan krijgt u vaste beelden bij op uw Netvlies, rector Magnificus van de Universiteit van Nederland. Alexander Klupping. Goedenavond. Goedenavond. Dit gaat het worden? <laughs> het is een, uh, een, uh, een uh, ja, doorsnede dwars, van de klik. Ik moet zeggen, ik heb de meest spannende momenten natuurlijk uitgepikt, maar uh, het, het zijn inderdaad zeer vrouwelijke colleges, ja zeker. Geen colleges waar je bij in slaap gaat vallen. Is dat een... Nee, we zoeken echt. Wat we hebben gedaan is is een lijst van ongeveer duizend uh, tips hebben we gekregen van, van studenten uit, uit heel Nederland. En die hebben hun favoriete hoogleraar genomineerd. En met de mensen die het, me het meest genoemd werden hebben we uh, gesproken en die hebben gelukkig allemaal ja gezegd. En daar zijn we een tijd geleden mee begonnen met die colleges opnemen. En vanaf vanavond beginnen we met uh, die colleges online te zetten. Dus vanaf vanavond komt er iedere werkdag, komt er zo'n nieuw college online. We kennen u natuurlijk van die colleges die u zelf hebt gegeven bij de Wereld Draait Door University. Gaan die daar een beetje op lijken, deze colleges? Nee, nee, nee. Dit zijn, kijk, dit zijn alleen maar colleges van echte hoogleraren... die aan echte universiteiten <lacht> les geven. Mensen met echt verstand van dit zaken. Mensen, mensen met echt verstand van zaken, absoluut. Maar wat maakt het zo bijzonder? Want jullie zijn op zoek naar favoriete hoogleraren. Maar waar moeten deze bijzondere mensen dan aan voldoen... om een goed verhaal in de kwartiertijd op internet te kunnen vertellen? Ja, wij, wij zijn heel erg geïnspireerd geraakt door Michael Sandel. Dat is een, um, een, een Amerikaanse professor aan Harvard... die colleges geeft daar. En die echt volle zadel Um, en die ook weer op internet zet. En we vonden het heel jammer dat dat in Nederland uh, niet gebeurde. Dat in, nee, in Nederland zijn ook echt hele, hele, hele goede hoogleraren... die vervolgens niet echt heel veel aandacht krijgen um, op tv of op de radio. En wij dachten, wat nou als we die echt een heel mooi platform geven... een podium, in, wat normaal gesproken een discotheek is in het weekend... bouwen we dus door de week om tot collegezaal... en uh, om die college op te nemen om ze gratis op internet te gaan zetten. En... Um, ja, dat is wat we gedaan hebben. En vanavond nummer 1, het college van professor Ralf Weijers. Waar gaat het over? Dit is uh, sterrenkunde. En dat college nemen we dus vanavond op. En dan komt dat in de komende maanden komt dat online. En waar vinden we dat? Uh, op universiteitenvanederland.nl. Dan kan iedereen student worden. Alexander Klupping, director Magnificus. hartelijk dank en veel succes. <laughs> ja, dankjewel. fijne avond. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Tentoonstellingen, toneel, de mooiste balletvoorstellingen... culturele uitwisselingen en nog veel meer. Nederland en Rusland vieren dit jaar hun eeuwenoude vriendschap. Maar ondertussen volgt net dit jaar de ene ruzie de andere op... met als nieuwste incident de arrestatie van de Russische diplomaat in Den Haag. Gaat het wel goed met die vriendschap? Martijs van der Wiel ging naar de Russische supermarkt in Amsterdam. Het gaat over de vriendschap tussen Rusland en Nederland. Ja. Oké, okay, cool. cool. Cool? Gaat niet zo goed, toch? <laughs> Hm. Nee. Ijsjes, bier. Ja, Ja, is lekkere ijsjes. Ja, ja is, Dat is Echt ja. lekker. Hm? Wat verkoopt u het meest? Snoepje. Russische snoepjes. Heel veel Russische borst, lekker. Worst. Ja, en spek. En ja, uh, biertje, wijn. Vis zie ik ook. Vis. En vrijdag altijd uh, karp. Je moet het gewoon een keer ontdekt hebben. Ja. En hoe vindt u dat het gaat tussen Rusland en Nederland? Ja, goed, waarom niet? Nou, er is een ruzie over alles. Waarom ruzie? Nou, met Poetin. Politiek alleen net misschien, hè? Alleen politiek ruzie? Ja, ja. en mensen is niet. Ik denk een goede relatie met Nederlandse en Russische mensen. Maar is er niet veel onbegrip vanuit Nederland voor wat er in Rusland gebeurt? Het is een uh, andere mentaliteit, ik denk. Ja? Daarom. Ja, Rusland is een andere mentaliteit en Nederlandse ook, zeker. Het begon met uh, de kritiek in Nederland op de Russische homopropagandawet. Wij zijn boeren, toch? Ja! Yeah! Het is een kwestie van de Nederlandse fotograaf en journalist die geen visum kregen. Wij hebben geen reden gekregen waarom het visum uh, gewijzigd is. Uh, de ambassade heeft om opheldering gevraagd. De Greenpeace activisten die in de cel zitten. Er zijn mensen die hebben vreedzaam geprotesteerd. En tegen internationale verdragen in hebben de Russen deze mensen opgepakt. Nu is Poetin boos omdat uh, in Nederland een Russische diplomaat is gearresteerd. Muslim en excuses. Is er van vriendschap nog wel sprake? Hier zie ik geen uh, slechte relatie tussen Russen en Nederlanders. Hier zie ik alleen maar goede relatie. Een heel veel familie die waar man is uh, Nederlander en vrouw is uh, Russin. Dat is uh, nog mooier dan vriendschap, hè? Dat is liefde. Ja. Nog mooier, liefde, zeker. Ja? Er zijn veel Russisch-Nederlandse stellen. Ja, heel veel. Goeie kanten, zie ik hier. Ze koopt vaak wel dingetjes wat ze dan kent van haar eigen land. Hè. Is het lekker? Ja, zoals, zoals Bosch. Is dat ook weer soep, toch? Ja, de soep. soep. Uw vriendschap zit goed, hè? Ja, wat dat betreft gaat het helemaal goed, goed ja. ja. Hoe gaat het tussen Rusland en Nederland? Ik vind het goed. Want we vieren nu die vriendschap, maar er is over alles ruzie, hè, met Poetin. Zondag, ja, bij Den Haag, de diplomatieke Russische... Ja. Dat is de nieuwste dat ruzie. Jullie gedaan, niet Russisch. Ja, is het de fout van Nederland? Ja, weet ik veel. Ja, ik vraag maar, het aan u. Maar ik wil uh, eerlijk zeggen, dus Nederlands een klein beetje, discrimineer Russische mensen hier. Ze zeggen altijd criminelen, die, dat, dat. Ik vind het niet leuk, weet je? Door corruptie altijd praten uh, in Rusland corruptie. hier, is ook corruptie. Corruptie. Ja, ja. dat ja. zit u hoog. Ja. Dat is geen goede basis voor vriendschap, hè? Wat ik weet, dat is Nederlands. In Colin familie ook zit een bloed, Russische bloed. Dus jullie uh, broeder. Ze zijn broeders. eigenlijk broeders. Ja, natuurlijk. En broeders maken wel eens een beetje ruzie ja natuurlijk maar. maar de achtergrond is goed ja in familie ook ruzie dus gaat ja soms met vrouwen met kinderen dus dat is ook zo. gebeurt in de beste families ja ja ja ja, ja daar het is niet weg dat de Russische regering nog steeds zeer ontstemd is. Volgens een woordvoerder van het Kremlin... heeft Nederland alle denkbare en ondenkbare mensenrechten geschonden. Dan is de reactie van Nederland onbegrijpelijk en onaanvaardbaar? Gaan we van de Russische naar de Turkse gemeenschap in Nederland. Want we zitten nog steeds met het onderzoek van het RIVM. Zeven op de tien Turkse Nederlanders is eenzaam. Zo is gebleken het onderzoek. En daarmee zijn de Turken de eenzaamste bevolkingsgroep van ons land. Maar in Deventer, Josephine Elzefintree hier hebben we de afgelopen twee uur ontdekt dat de Turkse gemeenschap zich daar niet helemaal in herkent. Waar, waar zit hem dat toch in? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk sowieso dat uh, ja, eenzaamheid... is ook natuurlijk niet iets waar je misschien heel graag over praat uh, op straat. Eusjum Akkyol, je hebt me de hele middag al op sleeptouw genomen. Ja. Schrijver, woonachter in Deventer. Nu in een hele mooie kebabzaak, trouwens, even erbij uh, ja, zeggen. Ja, echt traditioneel, met een, met, een, uh, met een mooie barbecue, vers vlees wordt hier gemaakt. Het is dus ja. echt de uh, place to be voor uh, ja, eigenlijk alle Deventeraren, niet per se voor de Turken. Maar voor uh, alle Deventeraren die eten hier heel graag in deze tent. Jij hebt een boek geschreven over een roerige periode in jouw leven. Hè, toen je hier opgroeide en nou ja, met verkeerde mensen omging en ook thuis moeilijkheden had. Is dat een periode dat jij ook eenzaam was? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik was altijd omringd door mijn beste vrienden, velen van uh, Turkse komaf, bij wie ik juist steun vond en met wie ik samen kon zijn. Uh, um, dus ik heb totaal geen moment van uh, eenzaamheid ervaren, juist omdat het zo'n hechte groep is en omdat je alles met elkaar kunt delen. En als ik nu mijn beste vriend bel van mag ik vanavond bij jou slapen of kom je me ergens ophalen, dan gebeurt dat gewoon. Dus uh, nee, dat heb ik helemaal niet. Ik heb, ik heb juist het idee dat de Turken erg hecht zijn onderling en dat ze voor elkaar uh, door het vuur gaan naar de resten van de kebabzaak. Ja. Eenzaam? Bent u dat wel eens? Nou, ik ben wel eens eenzaam. Maar niet uh, in de zin van... Uh, ...ik voel me zo eenzaam... ...omdat ik uh, helemaal geen contacten heb of zo. Dat niet. Maar... Op welke manier wel dan? Ja, soms kan je je wel eens eenzaam voelen... ...als je niet lekker in je vel zit... ...en je hebt momenteel uh, niet iemand... Uh, ...waar je op terug kan vallen. Dan kan je je wel eens eenzaam voelen... ...maar ik voel mij over het algemeen niet, uh, niet eenzaam. En komt het vaak voor onder Turken? Ik denk het niet. Uh, ik heb niet het idee. Ik wil even laten horen, Tim, ik kwam een jongen er straks tegen hier op straat. En die herkende het wel. En hij, het was een beetje moeilijk voor me te omschrijven. Maar laten we even horen hoe die dat omschreef, die eenzaamheid. Um, niet echt. Het is moeilijk. Het is gewoon, ja, dat je even zin hebt om iets te doen en dan niemand kan vinden. Omdat de ene is direct daarmee en de andere moet werken. Maar... In de eerste en zo, toen werd je wel eens een beetje gepest en uit uh, groep gezet, zeg maar. Maar nu begin ik ook steeds meer met andere mensen te praten en zo. En het gaat wel de goede kant op. Oh, er wil iemand langs. Meisje <laughs> op een fiets. Excuses, echt <laughs> niks. En wil ik, jij uiteindelijk naar Turkije? Ik heb wel plannen gemaakt, maar ik heb heel veel plannen gemaakt. En heel weinig zijn er uitgekomen, maar... Het is maar gewoon kijken. En waarom wil je naar Turkije? Ja, als ik ga, dan ga ik ook naar het zuiden... omdat het gewoon warmer is. En ik van zon hou en genieten. Nou ja, dat was dan dus één jongen die ik hier vanmiddag heb gesproken. Hè? Met heel veel mensen hier gesproken. Hij kon het gevoel een beetje omschrijven... Maar ik denk dat ik toch moet afsluiten met dat ze het hier over het algemeen niet herkennen... dat beeld van eenzaamheid onder Turken. En dat het sowieso heel moeilijk is om eenzaamheid te vinden op straat. Dat is ook een mooi onderdeel, Josephine, van het verslaggeversvak op pad gaan... met de resultaten van een onderzoek. Dat gaan zoeken en dan misschien heel iets anders vinden daar in Deventer. In ieder geval een heerlijk kebabzaak. Het water loopt in de Mond En dat komt goed uit aan het eind van dit NRS Radio 1-journaal. Joost Eermans, jij gaat lekker verder. Wat ga je doen? Ja, het dreigt weer half zeven te worden, Tim. Dus uh, we, zijn, we zijn er weer met avondspits. Um, ja, is de school nou nog wel de plek waar je dingen leert? Vraag ik de luisteraar zo meteen. Of is de school de afvoerput van de maatschappij aan het worden? Want ik heb signalen wat betreft het laatste. Het is in um, avondspits zaak om eruit te komen. Je ziet namelijk dat steeds meer problemen van kinderen... die overigens steeds heftiger worden. Problemen thuis. Uh, dat die steeds meer worden verplaatst, worden meegenomen naar de klas. En dat kan variëren van een vader met losse handjes... tot uh, ondervoeding bijvoorbeeld. En de juf... Die mag het allemaal weer oplossen. Wat mij betreft moet het nou echt stoppen. Ik praat erover met Presley Bergen. Hij is van de stichting Beter Onderwijs. En oud-leraar José Mures. En mijn stelling. De leraar is geen maatschappelijk werker. Daarop kunt u reageren. Als je altijd ICT'er bent geweest. En je valt een keer uit het reuzenrad. Dan hoef je niet opeens. Garnalenpeller te worden.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 Rusland is zeer teleurgesteld in de Nederlandse reactie op de aanhouding van een diplomaat. Rusland eist excuses, maar zover gaat de Nederlandse overheid nog niet. Nederland zegt dat het nog niet vaststaat of de diplomatieke onschendbaarheid van de Russische diplomaat is geschonden. Dat wordt eerst onderzocht. En tot die tijd worden er geen excuses aan Rusland aangeboden. Afgelopen weekend werd de Rus opgepakt in zijn woning in Den Haag, omdat hij zijn kinderen zou hebben mishandeld. En Groot-Brittannië en Iran zoeken diplomatieke toenadering tot elkaar. Minister Heek zegt dat de landen een proces zijn gestart... waarbij vertegenwoordigers de relaties proberen te verbeteren. En uiteindelijk kan dat leiden tot de heropening van de ambassades. De diplomatieke betrekkingen tussen Groot-Brittannië en Iran... werden in 2011 verbroken. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra...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 ANDB verkeersinformatie De files van de avondspits die lossen nu vrij snel op. Al gaat het niet overal van harte, want er gebeurden nogal wat ongelukken vanmiddag. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam daar staat nog een vrij lange file. Voor Dorp, 6 kilometer. Dat is de naaste heeft van een ongeluk, maar de rijbaan is weer open. Op de A13 vanuit Rotterdam loopt het ook nog vast door die problemen op de A4. Tussen Delft-Zuid en Knopend Ipenburg, 8 kilometer. Maar het staat niet helemaal stil. Het is meer langzaam rijden dan stilstaan. Waar het wel stilstaat is op de A58 van Bergen op zo naar Vlissingen. Tussen de afrit Kapelle en knooppunt De Boel, 7 kilometer... ...is daar een ernstig ongeluk gebeurd aan het begin van de middag. De weg is nog urenlang dicht. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. En dat gaat vooral via de N256. En daar staat dus file richting Sirikzee bij Goes 4 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. De leraar is geen maatschappelijk hulpverlener. Ja, u bent weer beland op het beste onderwerkadres van de Radio 1. Uw dosis gezond verstand. Radio verzorgd door WNL. Wel WNL. 0800 1121. Ja, de afgelopen jaren zijn steeds meer maatschappelijke taken op het bordje van de school komen te liggen. Voorlichting over verkeer, overgewicht, alcoholmisbruik. Maar ook over het tegengaan van segregatie bijvoorbeeld. De fietsles, de kosten van mobieltjes, omgangsvormen en ontbijt. Allemaal items die liggen op het bordje van de leraar. Er is zelfs al her en der gevraagd of de school niet ook toezicht kan houden op een goede nachtrust van de leerling. Juf en meester dus als hulpverleners. Maar de trend is nog erger. Steeds meer huiselijke problemen. Met papa, mama of met papa en mama worden rustig over de schutting van het schoolplein gekieperd. Los het daar maar op. En laatst verzucht een docent. Het is nog een wonder dat ik tijd heb om les te geven. Het is duidelijk, de school moet weer gaan doen waar ze voor bedoeld is. Lesgeven, niet meer en niet minder. School is geen maatschappelijk werker. Bel WNO. 0800 1121. Hou je verstand op één. En welkom in het theater het theater van het argument. Tempo gaat omhoog. U kunt meedoen. 0800 1121. Er is nog één lijn vrij. Dus pak die kans. Uh, de juffenmeester als opvoedkundige, wat vindt u ervan? Laat de leraar nou geen sociaal werker worden. Dat is mijn pleidooi vanavond. Leraren moeten lesgeven. Ouders moeten opvoeden. Redden ze het niet, dan is er een heel bataljon aan... Uh, Opvoedkundigen en sociaal werkers en het welzijnsdomein om er wat aan te doen. Maar leg dat nou niet op het schoolplein neer. Uh, u kunt reageren ook op Twitter hoor. Hekje eens, hekje oneens. Ik lees ze live voor zover mijn adem strekt. Hans Meekam zegt oneens. Als de leerkracht signaleert dat er problemen binnen het gezin zijn, dan moet dit gezin geholpen worden. Baselaar is het er wel mee eens. De leraar is al niet eens meer in staat tot kennisoverdracht. En daar hebben we het inderdaad al vaker over gehad in deze show. Ik ga trouwens altijd naar de eerste. De eerste beller komt uit nieuwe kerk aan de IJssel. Heet doorgaans Erik de Vree. Goedenavond Erik. Goedenavond jo. Welkom. Welkom. Vertel. Ja, bedankt. Ja, ik, uh, ik ben het op zich eens met je stelling. Alleen zoals gewoonlijk uh, denk ik dat je weer iets te ver uh, doorschiet, maar dat is de aard uh, van De, de ja. ja. Uh, ik denk dat ze inderdaad geen maatschappelijk werker zijn, maar uh, ze moeten inderdaad wel hun maatschappelijke functie uh, aanpakken. En dat, dat, daar schort het helaas nog wel eens aan. En wat bedoel inderdaad, je daarmee? Inderdaad, als ze ja. signaleren, signaleren, moeten ze dat, moeten ze dat uh, melden bij de betreffende instantie. En er zijn ook heel veel dingen die op school zelf gebeuren. en waar ze zelf dus uh, invloed op kunnen hebben. en waar ze dan de ogen voor sluiten. Ja. Omdat het makkelijk is. Ja, denk je dat, dat, dat leraren er genoeg lawaai over maken? Dat hen dat overkomt, dat ze de stoffer en blik van, van Nederland. van de samenleving aan het worden zijn? Nou, ik ben bang dat leraren niet voldoende bagage meekrijgen. Aha. En uh, er, zijn, er zijn natuurlijk. Uh, laten we het woord maar eens noemen. er zijn al pestproblemen op scholen. En uh, wanneer je daar uh, een leraar op aanspreekt, dan, uh, ja, dan, dan zijn ze uh, vreselijk, vreselijk te willen, maar uiteindelijk effectief gebeurt er niks. Nee. En ik denk, ik denk dat daar uh, zeg maar in het hele schoolverhaal een heleboel kan gebeuren door, uh, door kinderen al uh, van jongs af aan uh, toch enige, uh, ja, welk woord zal ik gebruiken, noemen we discipline bij ja. te brengen. Okay. Jongens, er zijn bepaalde dingen die mogen en er zijn bepaalde dingen die niet mogen. Maar, Precies. Hoort erbij. Ja, dankjewel. Erik de Vree uit Nieuwekerk en IJssel. Dat is niet heel ver weg. Uh, Marcel Rubens komt uit Groesbeek. Dat ligt wat verder. Marcel, welkom. Ja, goeiedag Joost. Uh, ja. Joost, ja, ik ben absoluut oneens uh, met de stelling omdat uh, ze willen zelfs dat kinderen langer op school blijven. Ja. En uh, de kinderen zijn meermalen dagdelen op school. Dus er is dus een, uh, een, ook een taak weggelegd voor leraren ja. En om, om die kinderen dus, dus uh, maatschappelijk ook uh, dingen ja. bij te brengen en, en op te voeden. Een, een per, goed taak. Ja, weet je wat het punt is? Kijk, in Wassenaar denk ik niet dat je heel erg vaak uh, dit probleem tegenkomt. Als je iets meer in, in buurten komt waar het wat, wat lastiger functioneert. Waar je wat met... met, met, met zeg maar wat zwakke buurten zit... dan hoor je dit toch echt met, met groot afgrijzen aan, hoor. Als je, als je een school bezoekt en je weet wat, wat, wat daar speelt... als het gaat om, om, om alleen al criminaliteitsaangelegenheden... Uh, die de school binnen gedragen worden... met bedreigingen aan toe-intimidaties... Dan, dan moet je bijna een soort... Uh, niet alleen een sociaal werken, maar een politieman zijn... wil je nog voor de klas durven staan. Nou, het is niet expliciet sociaal werken... maar ze hebben natuurlijk wel een taak als opvoeders... Uh, omdat ze... Toch, toch uh, een, uh, je, niet alleen de ouders. Uh, een, halve, een halve dag zijn ze weg op school bijna. Dus, dus een stukje opvoeding hoort daarbij. Ja, nou, kijk, als je het volgens de wet, de wet zegt... er moet uh, voorbereid worden op, op arbeid en op vervolgonderwijs. Eén van die twee, dat is eigenlijk wat, wat het punt is. Uh, jij zegt, daar hoort ook een stuk opvoeding in. Natuurlijk. Dat, dat noem ik meer norm- en waardeoverdracht. Ook, maar ook... Een, uh, ja, ja... Ja, daar denken we overdragen. denk ik ook wel hetzelfde over. Het gaat er mij om het maatschappelijke probleem van, deze dag, van, van vandaag de dag. Dat mensen zich in, in grote uh, problemen, problematiek, multiproblemgezinnen zijn het wel genoemd. Dat dat zich ja? verplaatst van het welzijnsveld uh, naar, de, naar de school. En dat, dat, daar is een leraar helemaal niet toe, toe uh, opgeleid. Beproefd. Daar is hij niet voor opgeleid. Opgeleid. Nou, ik denk dat een leraar ook, uh, ook opvoedend uh, opgeleid is. En, en als jij uh, probleemkinderen hebt, dan is een leraar juist degene die, die, die de, de tools daarvoor gekregen heeft op school. Nee, nou, juist niet, want Met, om om te gaan, hij moet er vooral mee gaan. Hij moet toch vooral rekenen, taal en lezen. Uh, daar moet hij toch goed in zijn. En niet in het oplossen van opvoedkundige problemen? Opvoedkundige problemen horen bij een, bij een school, want dat is van jaar en dag. Als, als ja. een kind niet, niet luistert, dan, dan kreeg hij vroeger kreeg die een draai om zijn oren van de leraar. Dat mag niet meer, mm. <laughs> een draai hem oren. Maar, maar gewoon, nou, nou hebben de leraren andere tools, andere tools gekregen mm. in de opleiding om, om zulke leerlingen okay. aan te pakken. Marcel, dus, dus, ja. Ja, ja. We, worden, okay. we worden het niet eens. Maar dank je... Nee, bedankt voor je okay. reactie, Marcel Rubens. Uit Groesbeek is het er niet mee eens als ik zeg... de leraar is geen maatschappelijk hulpverlener. Dat moet hij ook helemaal niet willen zijn. Hij moet lesgeven. Veel oneens op de lijnen. 0800 1121. Um, u kunt ook Twitter op hekje eens, hekje oneens. Men je niet zegt... Uh, ik ben als jonge docent na drie jaar lesgeven gestopt op het mbo. 80% is omgang en problemen. 20% is scholing. Er is te weinig geld voor deze begeleiding. Die zeker wel nodig is. School is meer dan... Is, is meer dan lesgeven, ook, ook in het houden Ik begrijp het niet helemaal, maar er is wel, precies, hij raakt wel de kern... die ik ook probeer aan te tikken. King zegt, oneens, dat zijn ze juist wel. Vroeger, toen telt niet meer. Je voorbeelden zijn extreme excepties. Um, de leraar dus als maatschappelijk werker, wat vindt u ervan? Ik ga praten met Presley. Hij is, uh, Presley Berger is bestuurslid Beter Onderwijs Nederland. Dat noemen we ook Bon. Goedenavond, Presley. Goedenavond, Joost. Leuk je weer te spreken. Um, ik zeg eigenlijk samenvattend, de kerntaak is lesgeven, geen ontbijt maken. Nee, dat klopt ook. Um, kijk, een leraar moet kinderen iets leren. En dat kan zijn uh, kennis, en dat kan kunnen, zijn, kunnen vaardigheden zijn. Maar in principe gaat het om drie dingen, die, uh, drie vaardigheden die een leraar moet bezitten. Op de eerste plaats gaat het om het overbrengen van de inhoud. Dus mensen leren rekenen, taal. De taal leren, aardigskunde, geschiedenis. Op de tweede plaats gaat het om didactiek. De wijze waarop die taak of de, uh, gedaan wordt. Dus hoe leer je kinderen rekenen, hoe leer je ze schrijven. En ten derde de pedagogiek. Ja. En met pedagogiek uh, bedoelen we dus uh, hoe ga je met kinderen om in bepaalde situaties... En daar hoort een klein beetje, ik noem het maar, een, het verlengstuk van een opvoeding bij. Dus ja. in feite, kinderen moeten thuis leren luisteren, niet op school. Ja. En als ze op school komen, dan uh, bedoel ik met het verlengstuk... dat kinderen dan van de leraar te horen krijgen als ze niet luisteren dat ze dat moeten doen. Ja, precies. Dat is ook logisch, want ze zijn er inderdaad een groot deel van de dag. Maar ja. king, zo'n kingwaf die mij twittert van... Joost, je praat over excepties, dit is helemaal niet aan de, aan de hand. Uh, is dat waar? Uh, of zeg je met mij, de ontwikkeling is zorgelijk... Wat het is buitengewoon zorgelijk, want leraren zijn meer dan de helft van de tijd bezig. Er zijn onderzoeken genoeg geweest om dat te bevestigen. Met andere dingen dan met lesgeven, zeker in het basisonderwijs... Nou, ik, uh, ik heb een lijst die schier oneindig. Uh, uh, ze, moeten ze geven lessen in obesitas, ze geven lessen in veiligheid. Ze moeten lessen, rozen, smaken, sportevenementen organiseren... ...leerlingvolkssystemen, ja. handelingsplannen... Ja. ...het opsporen van leren en gedragsproblemen. Ga Ach, door. jongens, maar door. Dat, dat ze nog tijd hebben inderdaad om een, uh, om zeg maar een lineaal vast te houden. Uh, je vraagt je af. Uh, Presley, ouders meer verantwoording laten nemen... ...is tegenwoordig ook al helemaal in... Ja. Um, zou dat een oplossing zijn in plaats van dus de problemen de ouders erbij te trekken? Nee, nee, nee. nee. Kijk, die ouders die hebben de kinderen de hele dag thuis. Ze zijn niet in staat gebleken de kinderen op dat uh, uh, niveau te brengen. Zodat ze dus uh, uh, mm -hmm. een beroep kunnen doen op vaardigheden, normale vaardigheden van een docent. Maar ik denk dat we een groot maatschappelijk probleem hebben. Het is uh, een beetje gemakkelijk om het op, de, op het bordje van de ouders te leggen. Ja. Maar kinderen worden beïnvloed door de omgeving. En u zei net die meneer uit Wassenaar. Als je uit Wassenaar komt of uit Bloemendaal... Eh, als kind dan lijkt het me een stuk makkelijker dan wanneer je uit uh, Dellershaven, uit Rotterdam ja, komt. Ja. Eh, en mm -hmm. en uh, die kinderen uit Dellershaven nemen die sociale problemen mee naar school. Precies. En uh, de vraag is: moet je dan docenten uitrusten om dat soort problemen op te lossen? Ik denk het niet. Nee. Ik denk dat je uh, andere mensen moet inschakelen uh, om, om, om dat soort problemen op te lossen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat de docent die daar uh, goed zicht in heeft, die, of goed inzicht, goede inzichten heeft, die inzichten ook niet kan gebruiken. Nee. Ja. En, dat is, en, dat is, en dat is waar we de laatste tijd uh, heel erg mee zitten. We hebben op die PABO-opleiding... want ik hoorde net de meneer zeggen... dat die niet goed genoeg opgeleid worden, dat klopt. Maar ze worden inhoudelijk niet goed, op, niet goed genoeg opgeleid. Maar dat is weer een ander probleem. Dat is een ander punt. Nou, tot, ik zeg, je eens voor jouw betoog, uh, Presley. Tot slot, schreeuwt het onderwijs... Hè, vroeg ik net ook aan die beller... maakt het onderwijs genoeg lawaai... over het feit dat zij de Stof en Blik van de maatschappij-antwoorden zijn. Ik zal u vertellen wat er aan de hand is. Dat kan ik heel snel zeggen. Het onderwijs maakt te weinig lawaai. En wie maakt het te weinig lawaai? Leraren zelf. Ja. En hoe komt dat? Leraren zijn gemargin gemarginaliseerd... Dat zijn niet meer de mensen van 30 jaar geleden, dat zijn uitvoerders van plannetjes van, van bestuurders en van, van de politiek. En, ze hebben niks te zeggen, bedoel ze je? Ze hebben niks mee te zeggen, want ik zal ja. je vertellen, er verscheen vorige week een, een stuk van een, van een, een, een wiskundejuffrouw, mevrouw Den Heijer, in de krant over slechte rekenen. Ja. En dat die rekentoetsen in het voorzet onderwijs eh, eigenlijk niet meten wat ze moeten weten en dat het eigenlijk flauwekul is die rekentoets. En dat ons rekenonderwijs niet deugt. Moet u nagaan, hè? Uh, je kunt als vereniging of als, of als uh, uh, bestuursclub of wat ja. dan ook. Dit, a, dit probleem aankaarten. Maar op het moment dat een leraar dat doet, zoals die mevrouw in Heijer... Uh, dan zie je dat er in één keer allerlei mechanismes in werking treden. En dan worden ja. die mensen pas geloofd. Maar waarom doen leraar ja. dat nou niet? Als ze dat doen, staan ze op straat. Kijk, daar moet ik op een punt zetten, straat. Presley, want we moeten verder de, de barst van de bellen, dus die wou ik erbij betrekken. Uh, ja, Presley, dank voor je, voor je gloedvolle betoog, Presley Bergen van Bon Beter Onderwijs Nederland. Is het er van harte mee eens, en hij wou nog veel meer vertellen, maar daar komen we later nog wel eens aan toe. Uh, Marlies Jansen zegt, Eerdmans, je kan geen problemen laten liggen, omdat het je taak niet is. Daarmee doe je kinderen onrecht binnen de school. Meer faciliteiten. De leraar is geen maatschappelijk hulpverlener, dat is mijn stelling 0811-21. Bas Dekker komt uit Schoonhoort. Goedenavond, Bas. Ja, goeiedag. Uh, ik denk dat het alles uh, door de, de Bond eigenlijk al min of meer naar voren is gehaald. Uh, de kern zit inderdaad in dat uh, kennisoverdracht niet meer plaats kan vinden, omdat in, uh, dat is misschien een beetje stigmatiserend, achterwijken veel meer problemen in school binnenkomen dan in welstandswijken. Daar zit veel in. Ja, ik zit zelf, woon ik in het oosten van het land. En uh, daar is het wat minder. Maar ik merk zelfs dan nog op een schooltje, kleine schooltjes, dat het heel veel uitmaakt wat voor leraar lerares je hebt. Ja. En ja. sommigen die geven totaal geen les. En anderen die geven heel goed les. En kunnen met dat soort problemen veel beter omgaan. En integreren dat in, in het vast. maar was. Grote een verschillen. Ja. Bas, de lijn wordt wat slecht. Ik moet je, ik moet je onderbreken. Ik ga naar Edwin, Edwin Westerberg uit Schiedam. Goeie... Avond. Dag Edwin. Avond. Ja, ik moest van je, je, je hulp aan de telefoon zeggen dat ik net uit Capelle wegreed. En uh, ik denk, hoe verder we jou vandaan, maar toch maar even bellen. Dan, houden we, dan zijn we dicht bij elkaar. En, en die man Huis. heet Peter, maar dat, dat geeft niet. Die krijgen jullie aan de lijn als je belt. Op 081121. Ja. Ga door uh, Edwin. Aller, allervriendelijkst. Hey, uh, ik ben het hartstikke met je eens. Ja. Goed te horen. Want een onderwijzer is volgens mij om te onderwijzen, om kinderen wat te leren en niet om ze allerlei normen en waarden bij te brengen. Mm -hmm. En ik zal waarschijnlijk wel een hele oude lul aan het worden zijn. Ik ben ook inmiddels 50, maar ik kreeg vroeger op school rekenen en taal en aardeskunde en geschiedenis. En mijn moeder zorgde ervoor dat ik normen en waarden leerde. Ja, dat is lang geleden hoor. Ja, maar dat lijkt me Helaas. toch vrij normaal. En ik ja. denk dat ouders, of je nou werkt of niet... Mijn moeder had trouwens ook een partner... Dat was in die tijd heel bijzonder. Ja. Maar die werkte ja. dus ook. Maar die zorgde er toch voor dat ze... allebei haar kinderen gewoon opvoeden... en gewoon ja, die dingen leerden die je... Uh, die je van thuis uit mee moet krijgen. Maar jij bent me mee eens, Edwin, dat inderdaad waar ouders. Wat ik ook zo, wat ik ook zo irritant vind, is, is ouders die hun kinderen van nou zeg 5, 6 jaar. gewoon tot 10 uur s'avonds over straat laten slingeren. Hè, dat is, zie je toch ook regelmatig. Uh, dat, die, dat, die, dat dat niet opvoeden, dat wordt, moet, dat wordt dus ingevuld door goedwillende, goedbedoelende. maar daarvoor helemaal niet opgeleide in feite leraren. Ja, of ze ervoor opgeleid zijn of niet. Ze hebben er eigenlijk gewoon geen tijd voor. Juist. Want die tijd die, ze, die je hebt op school, die heb je hard nodig... om gewoon goed Nederlands te leren, om goed te leren rekenen... Ja. om alledaagse dingen gewoon te leren die je op school leert. Ja. Ja. En, en je merkt als maar... en we, krijgen, we gaan steeds meer klagen dat het Nederlands achteruit gaat... Kinderen kunnen niet meer rekenen. Nee, ja nee. dank je de koekoek. Precies. Als Hier, een ja. onderwijzer te veel tijd kwijt is om kinderen ook nog normen en waarden Precies. bij te brengen. Ik denk het ook Edwin. Dat werd een heel een beetje gedaan vroeger. Ja. Maar je kreeg het gros van En dat was niet alleen bij mijn moeder. Alle kinderen bij mij in de klas. Kijk ze aan. We hadden gewoon normen en waarden thuis geleerd. Edwin, rij goed door naar Schiedam. Voorzichtig. En bedankt, want Doe je, be ik. je zat er. En van Peter krijg ik ook de groeten. Ik, uh, ik zeg inderdaad, met Edwin, dat is precies de kern van het probleem. Volgens mij hebben we hem te pakken, luisteraars. Uh, er gaat een vinger omhoog voor lijn 1. Frits van Dijk, uit Bodegaven. Ja, goedenavond, Joost. Goedenavond. Um, uh, ja, ik zag net tegen uh, uh, Jullie, uh, jullie, uh, jullie man aan de telefoon. Peter. Ik ben al. Nog... Ja, ik ben al jaren en dag ook uh, uh, trainer van diverse voetbalclubs geweest en uh, eigenlijk nog steeds. Maar daar is hetzelfde probleem. Je komt, uh, je komt buiten het trainen geven. Je hebt zoveel aan je, uh, aan je broek hangen uh, van kinderen van gescheiden ouders. Ja. Uh, uh, kinderen die gedumpt worden op de zaterdag met een tientje in hun hand en uh, s ochtends goed dumpen en s'avonds ophalen en dat is natuurlijk met de scholen ook, het uh, ja. gaat hem lesgeven. Gaat hem, gaat hem, gaat hem geven. Precies. En je bent dus, uh, je bent onderhand tegenwoordig een uh, sociaal werker uh, erbij. Nou, zo is het Dus er komen, komen, komen nog heel veel dingen bij en, en ik moet zeggen, uh, dat, dat is toch uh, een, een, een heel groot probleem aan het worden. Oh. Uh, Frits, uh, ik, ik hoor wat... Ik, ja, ik hoor te veel piepen eigenlijk, want dat, dat, dat is een beetje lastig om je goed te verstaan. Maar Vincent Dijk was het er wel mee eens dat ik zeg, de school is geen maatschappelijk hulpverlener. En zo is het. Veel tweets, je kunt nog meedoen, hekje eens, hekje oneens. En ik ga gauw naar José Mures, als ik het goed uitspreek, van de Algemene Onderwijsbond. Goedenavond, uh, José. Go goedenavond. José, ik hoor het al. Ja. Eén één vraag. Eh, jij stond, als ik jij mag zeggen, José stond vorig jaar ja, nog voor de klas. Eh, herken jij het probleem? Nou, in ieder geval wel het probleem dat, dat uh, de maatschappij steeds meer onderwerpen, steeds meer problemen die er spelen in de maatschappij, uh, bij scholen neerlegt om te kijken of zij de oplossing voor probleem uh, vinden. En het woord zegt het al, het is een maatschappelijk probleem, dus we zullen het als maatschappij moeten oplossen en niet als school alleen. Ja, precies. precies. Wat moet de leraar doen? Heeft die, krijgt hij een oplossing van u om je mee om te gaan? Um, er zijn een heleboel dingen die we kunnen doen. In eerste plaats denk ik dat het heel erg belangrijk is... om ruimte voor die leren te maken, om die keuzes te maken. Want al die onderwerpen die spelen... of nou om, om uh, uh, te dik zijn zijn, om roken zijn, te veel drinken zijn... noem maar op, al de problemen die spelen... dat zijn, zijn heel belangrijke dingen. En uh, leraren willen daar best aandacht aan besteden... maar ze willen wel aandacht besteden aan die onderwerpen... die voor hun op dat moment in die klas, in die groep... Die precies. voor die, die leerling van belang zijn. Want op dit moment is, wordt er te veel over die schutting heen gegooid... om het zo maar te zeggen. En we zullen die ruimte terug moeten pakken. De leraar moet die keuzes kunnen maken... daar waar hij vindt dat hij ze moet neerleggen. Maar José, nou zeg je wat. Hè? Want stel je voor, dat meisje komt elke dag die klas binnen... en je ziet die blauwe plekken als, als docent. En je weet dat ze geslagen wordt. En je probeert natuurlijk de raad voor de kinderbescherming... weet ik waar je naartoe gaat, meldpunt kindermishandeling. En het, het lukt niet, ze blijft terugkomen. Af en toe komt ze helemaal niet op school... Dan ben je daar toch bezorgd over als leraar. Dan wil je, wat moet je doen? Hè? Je wil daar, daar verbeteringen in aanbrengen. En dat is niet je taak. Nou, het is gedeeltelijk jouw taak. Absoluut. Ik, als leraar heb je natuurlijk een, een rol om dit soort mm -hmm. signalen op te pakken. En te kijken van wat je vanuit je rol als leraar steeds wel kunt doen. En je gaf net al aan, er zijn een aantal andere instanties die je daarbij betrekt. Die je, uh, waar je hulp inroepen als het ware, zodat je inderdaad niet alleen staat. Maar ook de ouders spelen hier natuurlijk een rol. Je gaat het gesprek aan met de ouders. Maar de vraag is steeds van, hoe ver moet je gaan? En welke onderwerpen ja. moet je wel oppakken? En welke onderwerpen moet je niet oppakken? En wie bepaalt ja. dan die keuze voor die ja. leraar? En in mijn geval moet dat die leraar zijn en niet de rest van de maatschappij of de overheid... die zegt dat we een aantal dingen moeten doen. Ja, het is altijd een spanningsveld. Daar blijft het, uh, daar, dat is het zeker. José, dank je wel, want ik wou nog de laatste minuten ook gebruiken... om mensen op jou te laten reageren. Dank je, José Mures, bestuurslid van de Algemeen Onderwijsbond. Arend Schot twittert eens... ouders moeten meer voor hun kind zijn... en niet overal hun kind dumpen. Vaak kennen ze het gedrag niet eens van hun eigen kind. En Juniva van der Vecht zegt ook eens... laten school de kinderen binnen de school opvoeden... en doorverwijzen voor problemen thuis. Camiel uh, twittert oneens als het thuis niet functioneert... En en de leraar mag niet signaleren, wat komt er dan van het kind? Wie gaat er dan helpen? En dat is natuurlijk ook een goede vraag. Ik kijk eens naar mevrouw Guwe uit Leeuwendorp. Uh, goedenavond. Goedenavond. Ik vind eigenlijk uh, dat het onderwijs, dus de docent, de lesgevende... het verlengstuk is van de ouders. Dus van de opvoeding van de ouders. Ja. Wat uh, binnen de opvoeding door de ouders, wat natuurlijk het belangrijkste is... Mag er best ook gecorrigeerd worden ja. door de docent of onderwijzer. Dat keert. gebeurt automatisch, denk ik. Alleen het gaat meer om het dumpgedrag. Ouders dumpen de problemen van hun kind op school. Dat klopt. Dat, dat klopt. Dus moet je eigenlijk het omkeren. Ja. Dan moet je de ouders opvoeden. Ja, daar nou zegt denk ik wel iets, iets waars. Hoe doen we dat? Dat is een, een hele moeilijke vraag. Maar dat is gewoon. De maatschappij. Ja. Nou, in ieder geval moet ze, het, moet ze duidelijk gemeld worden, lijkt me. Daar moeten ze mee beginnen, denk ik. De ouders erop te wijzen dat hun kind... Ja. of dat ze zelf niet spoorden, dat daar, dat daar aan gewerkt moet worden. Ja. Mevrouw Gewee, dank ja, u wel. Hun, ja, zeg maar. En hun eigen gedrag. Het eigen gedrag ja. van de ouders. Ja. Daar mag ook wel eens een spiegel voor gehouden worden. Precies. Mevrouw Gewee, dank u zeer. Peter Jan van den Broek komt uit Den Haag. Ja, dat komt hij zeker. Hm. En ik ben het deels met je eens, Joost. Ja. Maar je moet niet vergeten dat kinderen die op school zijn, de, de, de, de tijden dat ze op school zijn, nemen ze heel veel op. Dat doen ze alleen maar als ze goed in hun vel zitten. Dat probleem wat ze van thuis meenemen, dat moeten ze ook een keer kwijt. Dat is ja. ook op die actieve uren. Het beste zou je dus wat hulpverlening in de directe nabijheid van de leraar moeten brengen. Een schoolhulpverlener? Ja, zo. Geen schuldhulpverlener, maar een schoolhulpverlener. Ja, ja een schoolhulpverlener. Die in ieder geval de juiste dat instanties kan... en de leraar kan ontlasten. Die, die, heel snel, ja. die heel snel, dus inderdaad, die leraar kan ontlasten... en zegt van, joh, dat probleem... dan moeten we daar zijn, dan ga ik voor jou regelen. Ik vind het een goede suggestie eigenlijk, Peter Jan. Het is, het is eenvoudig en simpel, maar vaak wel effectief zijn die, die, die, die, die dat soort maatregelen. Ja, die leer, ik snap nou, best dat zo'n leraar dus niet de hele dag tijd heeft... want het kan wel zijn dat die vier probleemkinderen in de, in de klas zijn... Nou, ja, nou dat combineert project. vaak... Precies, in zo'n klas zitten er vaak niet één, maar me meerdere. En dat is, dat is ook het punt in de, in de, bij de achterstandsscholen. Dankjewel, Peter-Jan van der Broek. Even kijken ja. wat wie er de hele avond al hangt. En dat is Annemarie uit Bunnik. Ja. Je bent er, hoor. Ja, goedenavond. Ik ik ben het niet met je eens. Nee. Want ik denk dat. Een, uh, ik kom uit een uh, onderwijsfamilie. Mijn vader was een ouderwetse schoolmeester. Maar je moet een uh, verschil maken tussen een basisschool. waar je basisvaardigheden moet leren. Zoals lezen, rekenen, schrijven en uh, uh, leren uh, spelling enzovoort. Enzovoort. Ja. Kom je op voort in het onderwijs. dan heb je te maken met leerlingen die in de puberteit zijn. Ja. die verschillende achtergronden hebben. die de maatschappij vertegenwoordigen. En dan heb je naast een lesboer heb je een hele goede pedagoog nodig. Dat is me, Annemarie, want dit was Avondspits. Het verkeer van rechts gaat stoppen. Uw droomprofessor Douwe, draai mij zometeen een Kunststof de gast. Volg ons op Twitter als u wilt. Apenstaatje, Avondspits, WNL. En dan wordt u de 1, 2, 3, 4 dus dat is de 1234ste volger. Doe dat, de Avondspits. We zijn er morgen weer, natuurlijk om half 7, hier op 1. Dag. WK-kwalificatievoetbal op Radio 1.